Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NMS op 3. Adresgegevens, informatie over waar mensen werken en waar ze op vakantie gaan. De inlichtingendienst van de politie verzamelt al jaren dit soort informatie... over onschuldige Nederlanders. Dat blijkt uit interne documenten en politiedossiers die RTL Nieuws heeft ingezien. En het mag niet. Said ontdekte dat de politie hem zonder aanleiding volgde... en hem zelfs soms staande hield. En dat heeft een enorme impact op hem gehad. Men wil gewoon hiermee omgaan. Men denkt veel hé... Hey, uh... Er is zoveel negativiteit uh, om die persoon heen, dus die, die zal vast wel wat gedaan hebben. Ik, we zijn nu, sinds 2018 zijn we nu bijna zes jaar verder. En ik loop nog steeds bij een psycholoog. Volgens RTL Nieuws weet de politietoppen en de politiek hier ook vanaf, maar wordt er te weinig tegen gedaan. De man die een aansteker naar ajax Ajaxiet Davy Klaassen gooide... krijgt een taakstraf van 30 uur. De man gooide de aansteker tijdens de bekerwedstrijd Feyenoord-Ajax... begin vorige maand. En de straf van de gooier valt lager uit... omdat hij ernstig is bedreigd. Mondkapjes. Ja, je ziet ze eigenlijk bijna nergens meer. Maar bij wielenwedstrijd De Giro maken ze hun comeback moeten ervoor zorgen dat de beste wielrenners niet ziek worden. Gisteren moest Remco Evenepoel met een positieve coronatest... de ronde van Italië verlaten. En hij is al de zesde wielrenner die dat overkomt. En op steeds meer plekken verdwijnen er buurthuizen. Buurthuis Thoma in een Molukse wijk in Breda zou eigenlijk ook dichtgaan. Maar dat vond een groep jongeren maar niks. Daarom besloten zij als Molukse jongeren om een doorstart te maken... vertelt een van de initiatiefnemers. Vooral omdat we geloven dat de jeugd de toekomst heeft, maar ook omdat onze ouderen het ons voor hebben gedaan. De fakkel wordt op deze manier overgedragen. En met het, de sleutel van het buurthuis in handen hopen ze dingen voor jong en oud te gaan doen. Oudere gymnastiek, leuke activiteiten voor de kinderen, maar zeker ook onze cultuur centraal stellen... en de omwonenden daarmee kennis laten maken krijg je nog het weer, het is bewolkt en vanuit het westen trekken er wat lichte buitjes over het land. Vanavond wordt het droger, morgen is het een fris dagje met zo nu en dan een regenbui en een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzonderheden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB verkeersinformatie.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 Tweede uur, Shelter, Tree en Wanderlust. Uh, nou, we, we gaan zo dadelijk uh, kijken of we uh, ook uh, het live gedeelte kunnen gaan doen. Want uh, inmiddels is Naamloos binnen. Hij gaat, uh, hij gaat straks uh, een aantal nummers laten horen. Ik denk dat wij in het uh, waarschijnlijk in het uh, tweede uur het, uh, twee blokjes van twee doen. En in het eerste uur één blokje van twee. Dus we gooien even het spoorboekje op, maar dat is niet zo'n uh, drama. Straks gaan we wel praten met een andere... ...Nederhopper, want uh, die uh, viert zijn uh, feestje dat hij morgen een, nog een album gaat uitbrengen. Vorig jaar deed hij dat uh, samen met Paul de Munnik. Toen was het Engel en Paul en nu is het gewoon Engel Solo. Dus dat uh, straks, maar zover is het nog niet. Om een beetje in uh, de stemming te komen, even wat pittige muziek... ...de mensen die we er even doorheen uh, gooien. Want Harley Francine hebben ook weer een nieuwe single... Het is de meest recente single die ze hebben uitgebracht. En dat nummer dat heet Running After You. Gisteren bij het uh, verhaal van Demira nog even te praten met een andere muziekliefhebber uit Nieuwegein. Dat is Fried Wolters. En uh, toen hadden we het ook even over Ivy Fox. <laughs> ja, hij vond dat leuk. En eigenlijk word ik altijd wel een beetje blij uh, van de muziek die Ivy Fox maakt. Neon Lights was vorige week een uh, nieuwe single. En uh, deze week uh, draai hem nog een keer. Want ja... Ik moet een beetje de afspraken nakomen. Want uh, ik mocht hem draaien. Maar dan moest ik hem ook een week daarna weer uh, laten horen. Dus dat heb ik dan bij deze gedaan. Um, wie ook nieuw materiaal. En dat komt weer morgen uit. Dat is wel heel erg leuk. Het zijn de jongens van Schokgolf. Want uh, dat uh, is ook alweer een heel verhaal. Die sturen per één of om de drie weken een nieuwe single vooruit. En dan is het de bedoeling dat het ergens in het najaar... dat allemaal samenvalt met één album. Dit is de nieuwe single van uh, Schokgolven, Het nummer dat heet Verkeerde been. Ik voel me rot, totaal kapot Gedroeg me gister was weer als een zold We who bought you these big eggs? In extreme situations, you are always things of me But I'm curvless like a boy Angelic in your dream <laughs> I reap the fruit too. New York or Athens, I am lost, but I'm laughing like you. And like viruses, you pass from person to person, yet nothing conspires against fools. Knowing your creeds are to commit heresy, you play a doctor, you're not with the witch. Be -be -be make me behave, I'll make you believe that the remedy is worse than a disease. You're then in a spa, but you cannot be free. See, I am new voodoo, your piesta. Like a... And pleasures illegal and whatnot You're fearless and mad but devoted Toying between the sour and sweet door oh. Vorige, ja, zeggen, gisteren had ze dus haar uh, album-release show, deze Demira, um, in de Melkweg in Amsterdam. Ik heb uh, net uh, tussen 6 en 7 ook al wat laten horen van uh, dit album. En dit stond er ook op, hoewel dat nummer eigenlijk al uh, wel een tijdje uit is. Nu Voodoo is ook uh, afkomstig van het uh, album Iggy, uh, wat zij heeft uh, uitgebracht. Daarvoor hoorde je trouwens uh, Verkeerde Been en dat is van uh, de formatie Schokgolf. Um, weer terug naar de plaats Volendam. En in Volendam zijn ze nogal uh, erg bedreven in het maken van indie muziek. Uh, hier is Sai Hollywood met Back It Up. Saai Hollywood, maar we hebben nog meer, want we gaan nog even Sophie van Hasselt ook laten horen in een hele andere versie van Burning Bodies, namelijk de stripped down versie. In another world But tonight I find this walking inside my mind Cause you make me love you Even from miles away But he's burning De balans op plus en, en minnen op een klapblok, slechte plannen op het dartbord, sowieso nog veel te leren. Goede vrienden zijn mijn klankbord, veel vragen nog geen antwoord. Weet alleen dat ik mijn hart vol. De tellen staat op veertig Veertig, Damn, wie zat hoe snel het ging? Vroeger duurde alles te lang, maar dat het elk kind, tijd ik de anders toe. Ik had er geen erg in. Nu besef ik dat ik misschien al over de helft zit. Tikkie bang dat ik niet elke kans gepakt heb, ik heb getwijfeld en niets gedaan. Tikkie bang dat ik kostbare tijd verbrast heb, iets te vaak. dus zijn alle met een beetje geluk Ik zocht een beetje geluk het valt me niet tegen Als dit het was Als dit het was Halverwege Met een beetje geluk Ik zocht een beetje geluk het valt me niet tegen En als dit het was Had ik het dan voor getekend shit, yeah. Mijn grijze haren zijn geen schok meer Mijn wilde haren zijn geen bos meer Ik zie een bank en ik klof neer Minder bang om wat te missen Vele wegen al getrots, zeer, en weet dat ik al nog leer Elke stap, elke tocht weer, ben verstandiger dan gisteren En altijd onderweg, maar als ik kijk naar de grond die ik gekochtend heb En waar ik ooit begonnen ben, dan ben ik trots Pak het, ik zeg het, ik ben trots En alle fans aan boord, thanks voor de support Dat is liefde, dat is alles De intimme band, de energie van een Ik heb genoeg gezaaid, ik ben klaar om te oogsten Yeah. Laat de jaren maar komen. Dus een een halverwege met een beetje geluk Ik zocht een beetje geluk, valt me niet tegen Als dit het was, als dit het was Halverwege met een beetje geluk Ik zocht een beetje geluk, valt me niet tegen En als dit het was, had ik het dan voor getekend Halverwege Ik geloof dat ik nog nooit zo prominent in beeld ben geweest als deze YouTube-uitzending. Want de bol staat behoorlijk ingezoomd op mij. Maar goed, we gaan praten met Engel. Want dat was ook de reden waarom we dit nummer hebben laten horen. Halverwege. Steven, goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, het is toch ja, halverwege veertig, uh, zeggen ze wel eens. Ik uh, kan me een tijdje herinneren, en dan praat ik over vijftien, zestien jaar geleden, dat er een, uh, een nee. boek is verschenen van Cornel Maas. En dat heette ook over de helft, en dat ging allemaal over veertigers. Uh, heb jij dat boek gelezen toevallig? Nee, dat heb ik niet gelezen, nee. Nee? nee? <laughs> Grappig, nee. Ja, nou, dat, dat, uh, daar zitten een aantal interviews in van mensen die toen ongeveer 40 uh, werden. En eigenlijk op dat moment... Uh, ja... Uh, de, wat gingen vertellen over uh, hun leven tot dat moment. Want dat heette over de helft. Zo, uh, Aha. Samengevat. Ja, dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk een beetje ook wat ik, wat ik met dit album doe. Een ja, beetje, zie je? kijk, album, dat bedoel ik. De balans opmaken een beetje. Ja. Um, want uh, er stond ook uh, iets op... Uh, want dat is uh, volgens mij de laatste single... die je nog uh, vooruit had uh, gestuurd. Kleine Jongen 2. Ja. En in eerste instantie dacht ik... Wat gaat men, Gaan we nou krijgen iets van André Hazes... maar toen uh, hielp jij mij even uit de droom. Nee, hey, dat is wel even totaal iets anders. Want er bleek dus ook nog een kleine jongen één te bestaan in 2008. Ja, klopt, ja. Klopt. Vertel, hoe zit dat? Nou ja, ik, heb, ik weet niet of ik in 2008 die link met Hazes had gelegd. Uh, natuurlijk wist, wist ik wel het nummer van Hazes. Maar het ging meer over uh, ja, dat ik als... Ik ging terug eigenlijk hoe ik als klein jongen hiphop ontdekte uh, en hoe hiphop beleefde eigenlijk. Dus in mijn geval was dat bandjes op een walkman tijdens het bollenpellen. Ja. Dat soort uh, dingen. En dat was met, met Groen Vleger onder andere, en met, en met Jiggy en Digidex. Dex. Ja. En, uh, en, en ja, 15 jaar later uh, dacht ik, het is wel heel tof om daar een... Uh, een, een deel 2 van te maken en dus, dus ook met andere, andere rappers die ik uh, heel hoog heb zitten. Ja. En o, dat was dus onder andere met Extinse. En met Extinse en Def P, die twee, heb je toch wel uh, uh, de kenner van de Nederlandstalige hip-hop uh, vanaf het begin in ieder geval. Ja, uh, het mooie was, ik heb uh, op een gegeven moment ook even gekeken naar de versie van 2008, deel 1. Dat je dus inderdaad uh, daar ergens in de Amsterdamse Jordaan ergens zit, volgens mij met de Wester Toren op de achtergrond. Klopt, klopt. Ja, zie je. En, en dan zag ik uh, uh, DP daar zitten. En uh, volgens mij ook Diggy Dex. Ja, en jij dan? Klopt. was nog een uh, jonge, jonge uitgave van jou toen. Ja, klopt. Ja dat, was, ja, dat is dan inderdaad wel 15 jaar geleden, zie je dat je haaggrens nog inderdaad op een andere plek zit. <laughs> en, uh, maar ja, ja ik, uh, ik ben altijd ik ben altijd wel uh, blij geweest met uh, uh, dat die mensen gewoon ja zeggen op zulke verzoeken. Ja. En, uh, en ook met die video, weet ik nog wel goed... Pascal uh, Despier was nooit, is nooit zo dol op video schieten. Dus die zei, ik heb daar in die buurt heb ik een atelier. Dus als je een video wil schieten, het liefst dan uh, lekker in de buurt van mijn atelier. Nou ja, dat was uh, daar dus precies in de Jordaan. Hmm. Dus dat vonden wij ook helemaal niet erg om... Uh, dus zo hebben we het uh, kunnen regelen allemaal. Ja. Heb, je, heb je eigenlijk nog contact met uh, deze de man van de voormalige Osdorp Posse? Want daar uh, spreken we over. Zeker, ja hoor. Dat was eigenlijk de eerste samenwerking. En daarna hebben we nog een, uh, een aantal tracks gemaakt. En we zijn nog op tour geweest. Onder de Kleine Jongens Tour. Uh, ja. Zijn we met DigiDex, Dex, uh, DJ DNS, uh, Def en, uh, en ik dan. En uh, ja, we volgen elkaar. Hij is, hij is op dit moment veel meer aan het, aan het schilderen dan, uh, dan aan het rappen. Aha. Maar... Uh, ja, ik, uh, ik, ik spreek het nog regelmatig in. Hoe, hoe zit het met jouw creativiteit dan? Ben jij naast het uh, hiphop maken uh, in de Nederlandse taal dan ook nog op een ander vlak creatief bezig? Nee, niet echt. Ik doe wel iets meer met koffers met, met, met, uh, en, en, en dat soort dingen. Gewoon, uh, gewoon uh, de, de, de, het artwork bij een liedje. Mm. Alleen... Ik ben vooral bezig met hoe kan ik een plaat uitbrengen... en hoe kan ik een, een tour op poten zetten... en, en, en hoe kan ik het uh, zorgen dat de muziek bij zoveel mogelijk mensen terechtkomt. Maar het is niet heel creatief, dat is vooral doen. Ja, ja. Ja. Ja. Uh, ja. Ja, voor... ja, wat wou je zeggen? Sorry, je ik, ben wel altijd jaloers, ik ben wel altijd jaloers geweest op mensen die heel mooi konden tekenen of schilderen. Uh, ik heb dat gewoon niet in mij, maar ik, ik, ja, ik vind het wel heel tof als je dat kan. Ja. Um, vorig jaar samen met Paul de Munnik. Ja. En nu, nu uh, gewoon weer helemaal zelf? Ja, helemaal zelf. Ik, nou, niet helemaal hè, dan. Toevallig was ik vandaag even de mensen aan het tellen die op de plaats staan. En dan werk je toch wel weer samen met 25 mensen. Hm. Wat redelijk bizar is. Uh, de solo album vind ik altijd, zet ik altijd het liefst een beetje tussen aanhalingstekens, Want ja, ik werk zoveel met, met verschillende muzikanten, rappers, zangers, van alles. Maar inderdaad, uh, de engel staat voorop. Op ja. de plaat ben in elk ja. geval. Uh, jij dus, in dit geval. Ja. Maar ja. er zitten wel heel veel samenwerkingen met uh, mensen die uh, bij jou dan even gewoon komen mee. Uh, ja, rappen. Wat is het? Ja, ik, ik vraag. Ik, ik vind het de laatste jaren heel tof om een uh, beat te pakken van iemand. Dus, dus een complete productie, maar die een beetje uit te kleden en aan te vullen met, uh, met live instrumenten. Mm -hmm. Dus dat je in de studio eigenlijk. ...de beat een, een iets wat andere draai geeft... ...en dat ik daar ook over mee kan denken. Dus ik, maar ik speel dan geen instrument... ...maar ik, ja, als een pianist gewoon lekker aan het spelen is... ...zeg ik wel op een stukje van... ...hé, hey, dat gaan we uh, herhalen... Of dat, ...dus dan gaan we als spelende wijs... ...komt er dan een nieuwe, een nieuwe track uit. Dus dat vind ik heel tof om te doen. Hm. En ik had toevallig ik had dit, voor dit album had ik die vrijheid... ...om, uh, om lekker lang eraan te werken en zo... Uh, ja, zo heb ik heel veel mensen uitgenodigd uh, op de plaat. Ja, uh, we zeiden het al, hè? 40 is uh, een, uh, een mijlpaal. Want jij bent ook echt 40 geworden, hè? Ja, zeker. Ja, ik ben 40. Ik, uh, de, de laatste uh, show van de Tour uh, is op mijn 41ste verjaardag. Dan uh, sluit ik het allemaal af. Ja, maar. Uh, is dat ook een mooi moment ja. om, om het dan ook af te sluiten? Um, nou ja, het is... Ik, misschien dat ik aan het eind van het jaar nog wel een paar optredens met dit album wil doen hoor. Want ik, mm -hmm. ben, ik heb er een beetje een handje van om één toer te doen en dan weer gelijk door naar het volgende. Ja. En eigenlijk uh, vind ik bij deze plaat uh, dat ik denk van nou, ah, daar, daar wil ik eigenlijk uh, misschien nog wel een rondje mee doen. Maar ja, eerst deze tour overleven en kijken wat de reacties zijn. Want dat is ook weer belangrijk. Natuurlijk. Ja, eh, dan, dan neem ik aan dat er een aantal optredens op stapel staan. Ja, ja, afgelopen weekend hebben we het eigenlijk gepresenteerd, terwijl hij morgen pas uitkomt. Maar ja, dat kwam zo uit. Dus vorig weekend hebben we in Horen hebben we de eerste optredens gegeven. En dat was heel erg tof. Uh, en we werken nu ook met, met, met beelden erbij. Dus het is even een nieuwe, een nieuwe vorm voor mij in ieder geval. En uh, zaterdag gaan we naar Zwolle. En dan gaan we volgende week gaan we op vrijdag Groningen, zaterdag Antwerpen, zondag Den Haag. Dus dan gaan we echt het hele... Land, uh, land door. Uh -huh. En zo staan we nog uh, ja, op Engeland.nl, Engeland met Dubbel L, daar uh, vind je in ieder geval de, de, de, de shows waar we staan. Dus daar heb ik heel veel zin in. Met, uh, met Just Do Ik Dat en met DJ Neden van Zwaste DJ. Oké, okay, um, nou ik zei al, hè, we hadden net halverwege al uh, een, een track van dat album. Um, ja, ja um, nog even. Ja, je zei het al, ook dat, Engeland. Is dat uh, zo'n beetje alles uh, waar, uh, waar, je, uh, waar je op te vinden bent, op het uh, wereldwijde web? Um, nou ja, ik zit Instagram en Facebook en, en Twitter eigenlijk uh, zit ik wel overal. Ja. Je, nou, TikTok niet, dat niet. Dat heb ik toch maar aan bij ja. laten gaan. Wat heb, je, maar, uh, uh, heb je er niks mee met dat uh, hele TikTok-verhaal? Uh, nou ja, ik denk dat je ook dat je een klein beetje moet weten waar je, waar je kracht ligt en waar je achterban zit. Je hm. uh, zit niet op TikTok in ieder geval? Nee, in het begin was het vooral dansjes volgens mij en zo en ik zag, ik zag het niet zitten om, dat, om daar iets mee, <laughs> mee te doen. Ja. Dus ik uh, steek mijn energie lekker op uh, ja, Instagram, Twitter, Facebook en vooral gewoon uh, content maken, muziek maken, clipjes maken. Ik ja. maak heel veel videoclips met een, met een, met een jonge uh, mini-clips zoals wij dat dan doen. Ja. Uh, en, uh, en daar hebben we er gisteren toevallig ook weer twee van geschoten, dus dat komt ook de komende tijd uh, lekker uit. Ja. Je moet toch een beetje blijven promoten, hè? ook als je album uit is, dat is altijd een beetje een eng moment. Je werkt naar een album toe en dan is het uit en dan, dan is het klaar eigenlijk. Ja. Dus je moet een beetje dat moment ja, zo, zo lang mogelijk gaande proberen te houden. En dat doen we dus nu met een tour, maar het is ook wel lekker dat je nog één of twee videoclipjes hebt die je online kan zetten. Kortom. Ik uh, maak even een mooi bruggetje. De fundamenten zijn gelegd voor 40. Hier is de fundering: The foundation. Kind van horen, grote baal, pionier, over schemer meer lappen dag biedt van Johan, lefties aan tafel is. What up Pim, what up jou. da blast shit. Kind van het kroegje manifesto en van welke tent in de stad, waar de plek voor me was. Back back in the days, yeah, nu een stukje ouder, maar weet zonder goede verdieningen kun je niet bouwen. Ik ben een kind van Doro, Lebem, be below het hartje van de stad, zit tegenwoordig naast de bioscoop, popcentrale, centrale letterlijk geboren daar, daar liggen sporen daar van elke. De Tottenaar, kind van Sterrenburg Koning van het Scheffersplein Ben hier een kind aan huis, dus je moet scherp zijn Als je zinnen bouwen wil, besef dan waar die letters zijn Bedoel, zonder befunderingen zou wij die nergens zijn Amsterdam, de stad waar alles begon En iedereen wolkenkrabbers bouwt op een drassige grond Zonder basis van stalen buizen en de bakken beton Is het wachten op een windvlaag en lazert het allemaal om Al die plekken waar je klimt of naar beneden duikelt Dread, rock, life van the low, café de duivel Je moest hard komen of oprotten, een plek. Waar karakters gebroken of gevormd worden. Ik vergeet niet wat me gevormd heeft de Foundation. Hoe police het jaren erbij? Ik vergeet niet wat me gevormd heeft. Ook al is het wat erbij? Hoe Foundation Ik ja erbij? Hoe police het ja erbij? Hoe police het ja het Aardigheid. Zuidoost, mag en Jesse, ik had die hele jacks, kataligers op cassette Dit van KRS, J5 en Cyprus, B-Boys, DJ's, MC's, schrijvers Damn, dat was een andere tijd Maar ik neem het verleden mee met elke body ik schrijf Gebruikte mijn pen om cassettes te redden Het was nog voordat ik een rijm schreef Zelf wou rappen Hoorde B.I.G. Redman en D.O.C. Mijn hele wereld is veranderd sinds ik kijk op opdek Bedankt aan het lezen, het lover en mental case Of zonder ML75 was ik hier never geweest En ik ben er nog steeds dankzij gekke tapes Van de reden en Def B, de bloknotes en Dennis Day. Yeah, ik ben vol eisen als het omgeschreven rijm staat Dat hoort als je in deze sporen treedt als je het mij vraagt Wat was ik geweest zonder de extra? De schema's van Skillzane en Noordverdaks Het hele wilde westen Shit Ik bepest de hele stukken papier Om te kunnen wat Hux. B al lukte in de 2-004 Sive Jiggins Mike Tibbet, Te veel voor reverse. Die brede fundering komt in al mijn lyrics terug uh, Een goede bodem is de basis op te groeien Probeer het vaak te verbloemen Maar ik ben een laat bloeien. Ik vrij regelmatig terug gaan voegen. Doen mijn hingen op de hoek in onze veelste wijde broeken? Ik neem je mee, daarom hebben we relay. Doen we freestyles, boston, overbeats van Dr. Drake. Ik wou rappen zoals Jay, mijn samples pitchen zoals Jay. Maar DJ Premier blijft voor mij nummer 1. Ik vergeet niet dat we gewoon worden bits. What the f, ik foundation. Hoeveel is het daar, bruh? Hahaha, we gaan met de foundation. Ik vergeet niet dat we gewoon Nederlandstalig hiphop, uh, en dat was Engel, die uh, morgen zijn album 40 gaat uh, uitbrengen. Uh, er zit een hele toenea vast. Maar van de ene Nederlandstalige hiphop, uh, ja, hiphopper naar een andere, uh, of voor zover je over hiphop mag spreken... Jazeker! Ja, zeker. ja he, Ozar, dat, dat mag hè? Zeker, dat is ja. hip-hop wat ik doe, 100 Ja, ja. Um, tegenover me zit Ozar YC. Was-i. Was-i. Was-i, ja. Ja, ik. Uh, Oftewel ik, naamloos. Uh, naamloos, want dat is beter. Want Met uh, 2-0. Uh, ja, uh, want uh, je hebt uh, de moedige trip ondernomen om van Groningen hier naartoe te komen. Yes. Um, want er is ook van jou, uh, nog niet jij zo gek lang geleden, ook materiaal gekomen. 10 maart uh, jongstleden heb ik een EP uitgebracht. Ja. Gebroken spiegels. En uh, klopt, ja, die heb ik uitgebracht. Er zijn zes ja. hele mooie tracks op. Ja. En de EP uh, tot nu toe heel goed gedaan. Heeft al uh, meer dan 50.000 streams gehad. Ja. Dus uh, ja, daar ben ik heel blij mee. En we zijn al met het volgende project bezig, uh, met onze volgende EP. Er wordt een mini-EP met uh, vier uh, tracks. Ja. Zomerse tracks, club tracks, vrolijk. Ja. En die komt over ongeveer twee maanden uit. Ik heb nog geen release date. De codename is Persic. Ah. Ik heb ook nog geen definitieve naam. <laughs> <laughs> nou, oké. Okay. Dus, uh, um, hoe is die ontvangst van, uh, van deze EP, de, de Gebroken Spiegels? Gebroken spiegels is, uh, ja, is, uh, is leuk ontvangen. Door uh, mensen die je ken, door uh, andere mensen op uh, social media, uh, door uh, uh, uh, verschillende radiozenders waar ik ben uitgenodigd. Hm. Uh, uh, uh, door, uh, ik heb, uh, morgenavond heb ik een uh, in Groningen heb ik een uh, optreden voor uh, publiek, ook hm. op basis van gebroken spiegels. Hm. Plus wat ik net zei, uh, uh, uh, hij is al meer dan 50.000 keer gestreamd. Hij is ja. bijna bij de 60.000 uh, dus het momenteel. Gaat, wel, uh, gaat wel goed. Dus ja, hij blijft gewoon, uh, uh, gewoon langzaam stijgen. En uh, ja, daar zijn we heel blij mee. Ja. Uh, over wie jij bent en wat je doet, daar gaan we het uh, straks natuurlijk ook nog over hebben. Want uh, het, uh, de naam Naamloos die is niet zomaar uit de lucht uh, komen vallen, denk ik. Wel een beetje. Ja, <laughs> wel een <laughs> beetje. Uh, maar daar gaan we het uh, zo dadelijk uh, nog even over hebben. Um, dat zo, okay. want ik draai nog één nummer. En dat is over uh, twee minuten, dan is het zover. Dan ga je uh, al uh, spelen. Dus, uh, en uh, het nummer wat ik uh, eigenlijk vooruit mag draaien. En ineens uh, waren ze het alle twee eens. Zowel de platenbaas uh, van King Forward Records, Frank Bond. Die zelf ook muzikant is. Als uh, I Took Your Name. En achter I Took Your Name schuilt Chris van de Ploeg. Want 19 mei komt hij echt uit, maar we mogen hem vanavond al laten horen. Nou, dat, uh, dat laten we ons niet uh, zomaar ontnemen. Uh, A Curfew for the Dead is de nieuwe single van I Took Your Name. <middels> De single I Took Your Name met uh, het uh, nummer A Curfew For The Dead. En inmiddels heeft uh, Naamloos zich uh, al voor de camera gemeld. Uh, zo dadelijk uh, ga je dat ook zien. Want op ons YouTube kanaal kun je de uitzendingen volgen. En uh, um, de eerste twee nummers. En we beginnen met uh, nummertje 1, En dat is Saus. low-key i'm not my own i just be kicking flavor i save my money pay bills and make sure my people straight it ain't no shame ain't got no problems if they tryna to on oh, yeah i got too much shame. Ik kan wel tegen onrecht, hoewel ik er niet van hou Dat is de aard van de mens, dus ook die van jou Ik kan niet tegen onrecht, helaas is dat de trend Falen staat niet in mijn woordenboek, ik ben een echte fan Maar als het echt moet, faal ik liever als mezelf begrijpt me goed, dan dat ik win als iemand anders Ik ben gewoon naamloos Doe me nooit voor Als Ludo Sanders, Doe me nooit voor Ik ben het gewoon oh, Ga ik opnieuw doen? Tuurlijk, tuurlijk We gaan het gewoon opnieuw doen Dus uh, we gaan uh, Daar zijn we niet moeilijk over Dus daar komt hij nog een keer Excuse, excuse, we hebben een lange reis gehad It was crazy I be low-key on my mind When I just be kicking flavor I save my money, pay bills And make sure my people straight It no shame, they ain't no problems if they try to handle you I got too much, yeah, I got too much, yeah I got too much, yeah, I got too much, yeah I got too much, yeah, I got too much, yeah I got too much, yeah, I got too much, yeah Ik kan wel tegen onrecht, hoewel ik er niet van hou Dat is de aard van een mens, dus ook die van jou Ik kan niet tegen onrecht, helaas is dat de trend Fallen staat niet in mijn woordenboek, ik ben een extra echte fan, maar als het echt moet val ik liever als mezelf, begrijp me goed, dan dat ik win als iemand anders, dat spreekt voor mij vanzelf, ik ben gewoon naamloos, doe me nooit voor als Ludo Sanders, dit is de pad die ik koos vrij van alle so cool. zakken free van life, my life zoet als abrikoos ik kijk zuur als citroen fucking oen, um. ben je boos fuck dat voor jou, niks wat ik kan doen, God, boy, shit was ik ben een vredig mens ik sla aan niemand lens mij nee, zul je niet zien in een gevecht. Verbaal is hoe ik het slecht. Je baalt van mijn lyricale bitch slaps. Nu ben je emotioneel als mijn ex. Rustig aan, kill. Alles is flex. Ik zie je, heb je spieren geflext. Is niet nodig Jack. Jij mag mij niet, ik mag jou niet check. Een wijs man vertelde mij man. Wees geen fool, hou je cool. Fysieke kracht doet er niet toe. Wijsvingerkracht doet er wel toe. Ik weet nog steeds niet wat die bedoelt. Begrijp me goed, loop niet weg voor een fistfight. Nu ben ik in de mood, kom maar op, dude. I have made it, at the gutter, a boy, shit was crazy. I be low key, I'm on my own, I just be kicking flavor. I spend my money, pay bills and make show sure my people straight. It ain't no shame, ain't got no problems if they tryna hate on oh, you. Yeah. I got too much shame. I got too much I got too much I got too Yes Komt ja, ja, is goed, is goed Ga maar gewoon door, door? Oké, okay, dan komt nu echt nep Hey yo, geen joke, ik merk ik rook Zonder me te beletten, fucking John Coase Alsof het zijn sigaretten, zoek vrije denkers Geen marionetten, geef me de bedenkers Fuck, het is zo dus zwaar Een wereld vol met nappets. Doe je echte shit, dan word je verketterd. Ik probeer maar die, echt waar Getuigde de eeld op mijn ziel en blaar Dat heeft me sterker gemaakt Zo vaak heb ik meegemaakt Bullshit met zo so cold friends Backstabberij en geroddel Wat mij betreft, die shit dan gelijk Tot een end Rochtel Ben je echt of ben je nep? Ben je goed of ben je slecht? Ben je doper of ben je wack? Dat eerste is wat ik voor je heb Ben je echt of ben je nep? Ben je goed of ben je slecht? Ben je doper of ben je wack? Dat eerste is wat ik voor je heb Alsjeblieft nou Slechts een enkeling die naamloos vertrouwt Vriendengroepjes zijn van belang voor jou Om te naaien, roddelen, haten Met je fake smile zeg je hallo man Tegen zogenaamde maten achter zijn rug Maak je doomsday plan, word er niet goed van Als je vrienden bent is het de kunst en bedoeling Om je maat te steunen zonder afgusten bij bedoeling Als je dit niet kunt ben je fucking zielig Super klein en heel ielig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 Jij begeeft je in, onderweg naar morgen Ik leid mijn leven zonder enige zorgen Dat vind ik fijn, ik hou mijn cirkel klein En joh, zei het om money gaat, maak ik geen afspraak Onder geen beding, maak ik planning Om over drie weken met je te gaan aan de gym Want misschien heb ik dan wel geen zin En verroer ik geen ene vin. Please vrouw of man, haal je kop uit het zand Een drugschema is niet interessant Nee, het is niet interessant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 ja, ja, ja, ja, meestal, meestal uh, praten we, of uh, de, geven we altijd een handclap. Maar omdat hij dus doorloopt, geeft geef niks. Want dan weten we in ieder geval straks... Voor het volgende setje. Dat we even moeten wachten. Met, met, het, met de applaus. Hè? Want uh, dat doen we normaal gesproken altijd tussen de nummers door. Ah, okay. en, en nu even, omdat we dus nu uh, de tracks achter elkaar hebben staan. Weten we dat wij ook even moeten wachten met klappen en dan het tweede nummer. Dat komt helemaal goed. Uh, dus, ik uh, wil even zeggen, bij die eerste track, Saus die Vrijheid vergeet, helemaal vergeten te zeggen, die uh, dat heeft een maand van me geda gedaan, uit Amerika, naar het dus, uh, dat is wel gaaf. Dus, het uh, even goed om dat even te vermelden. Dat, uh, want dat, juist. Uh, juist. Want dat uh, uh, verdient uh, ook even de aandacht dat en de eer. Dat verdient ook even. Ik ja, wil niet zijn, hey, maar... Heel netjes, uh, netjes uh, gezegd. Um, goed. Uh, we gaan straks in de tweede uur nog twee blokken van twee uh, laten horen. Want uh, dat... Uh, ik Tenminste, als je zes nummers bij je hebt die je kunt laten horen... Dan, zeker, ja. Ja, dan gaan we dat uh, straks doen. Maar uh, zover is het nog niet, want we hebben ook nog nieuw materiaal. Jazeker, want uh, het nieuwe materiaal uh, vliegt ons om de oren. Want I Took Your Name uh, is 19 mei uh, te horen, uh, officieel. En we hebben hem net al gedraaid. Deze dame die gaat dat ook doen. Uh, en dat is ook wel heel erg uh, mooi, want uh, het is weer een eigen werk uh, van haar. Met Synergy had ze al twee nummers uh, gemaakt, maar dit is uh, gewoon totaal uh, een pin die we niet uh, kennen zoals we die hier in uh, 29 december hier in onze studio hebben gehad. Mm -hmm. Dit is haar nieuwe single morgen uh, te, te krijgen op de verschillende muziekplatformen en dat nummer dat heet What the Fuck. Did I 69. Straks meer. meer. Cfm. Cfm. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur.